Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dik te ik met het NOS journaal. President Welling van de Nederlandse Bank moet opstappen. Dat zei accountant Muis voor de parlementaire onderzoekscommissie Financieel Stelsel. Muis is onder meer oud-controller bij de Wereldbank. Volgens de accountant had de Nederlandse bank veel waakzamer moeten zijn bij het uitbreken van de kredietcrisis. Hij vindt dat de bank de risico's voor Nederland niet op tijd heeft onderkend en nu met zwakke excuses komt. Maar hij zei verder dat de geloofwaardigheid van Wenning is aangetast en dat het vertrouwen in de Nederlandse bank moet worden hersteld door iemand anders op die positie. Het VN Klimaatpanel erkent dat een waarschuwing over gletsjers in het Himalaya-gebergte onvoldoende is onderbouwd. In een rapport uit 2007 stond dat de gletsjers in 2035 zijn weggesmolten. Die waarschuwing is volgens het panel niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, maar op slecht onderbouwde schattingen. Indiaanse minister van Milieu had kritiek op de waarschuwing. De VN heeft geen nieuwe schatting voor het verdwijnen van de gletsjers in het Himalaya-gebergte gemaakt. Maar het panel verwacht nog steeds een enorm verlies aan gletsjers in de komende decennia. In Vietnam zijn vier democraten veroordeeld tot zelfstraffen tot 16 jaar. Volgens de rechtbank hebben ze geprobeerd de communistische regering ten val te brengen. De bekendste van de vier, de mensenrechtenadvocaat Li Chong-ting, kreeg vijf jaar cel. Hij heeft bekend dat hij de wet heeft overtreden door het promoten van een meerpartijenstelsel. De vier veroordeelden zouden hebben samengewerkt met Vietnamese ballingen om de democratische partij te promoten. Die partij heeft een plan voor een meerpartijenstelsel in Vietnam. De Belgische tennister Justine Henin heeft op de Australian Open voor een verrassing gezorgd. In de tweede ronde schakelde ze in twee sets de als vijfde geplaatste Elena Dementjeva uit Rusland uit. Na anderhalf jaar afwezigheid maakte Henin begin deze maand haar rentrée Bij een toernooi in Brisbane bereikten ze meteen de finale die ze verloor van haar landgenote Kim Kleisters. Het weer in het noorden bewolkt en hier en daar zon in het midden en zuiden. Temperatuur 2 tot 4 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon overal vaker. Dit was het. Anyway.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 Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. 45. CFM Wat zou je doen Als ik hier opeens weer voor je stond Wat zou je doen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 Please take my arm To is one song for life. più ti lega a questi luoghi neanche questi fiori azzurri we we neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful i dream of you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 Di uno di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do, chip, chip, boom do do do do do, chip, chip. Oh. do, do, do, do, do.